CDA en D66 willen dat ook andere spoorbedrijven dan NS... mee kunnen dingen om treinen te laten rijden op de HSL-lijn. Volgens de partijen is het de NS na het Vira-debakel niet gelukt... om met een fatsoenlijke dienstregeling te rijden. De regeringspartijen, VVD en PvdA... vinden het nog te vroeg om de markt open te gooien. Het weer geregeld zon, in het zuiden wat wolkenvelden... en het wordt 23 tot 26 graden. Later vandaag wat buien. Komen de nacht zwaardere buien, soms met onweer.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 weer, hè, buiten. jongen jonge, jonge, het zonnetje schijnt en uh, Ingrid is er ook. Hallo Ingrid. Hallo Ruud, ik schijn ook hoor. Huh? Ik schijn ook. Oh, ben je radioactief dan? <lacht> ja. <lacht> nou ja, dat klopt wel, je bent nu radioactief. Ja, dat is het. Ja, sowieso, dat zijn we allebei. We zijn allebei radioactief ja. op dit moment. Goed, dit is het lunch op deze woensdag. Het is 22 juli vandaag. Uh, en uh, nou ja, we gaan er weer tegenaan, hè. Het is weer mijn marathon vandaag. Vier uur lang. Eerst natuurlijk de lunch en daarna de vanillejaren. jaren. Eén de laatste keer hè, vandaag. Oh, daar is wel ja. een beetje sentimenteel van. <laughs> ja, maar het is wel de ene laatste vandaag. Ja, volgende week is het de laatste. Dan gaan we stoppen met dat programma. Maar er komt iets anders terug. In uh, augustus gaan we iets anders doen. Ja. In augustus gaan we iets heel anders doen. Wel met muziek en actualiteit en al dat soort dingen. Maar we gaan wel iets heel anders doen. Dat wel. Zo. En vandaag hebben we maar liefst twee acties, jongens. Het is niet te geloven. Dat wordt steeds gekker in dit programma. Die Ingrid, jongen. Die loopt er vuur uit de sloffen ja. vandaan. Ze heeft al drie paar nieuwe sloffen moeten kopen. Ja, erg, hè? Ja. Vrijwillige sloffen. Vrijwillige sloffen. <lacht> wel, haal je die? Zijn die gratis gewoon. Oh, die krijg je gratis? Die krijg je gewoon. Moet oh, je mij eens vertellen dat er rest van is? Het, het grofvuil. Uh, uh, oh, grofvuil. Grofvuil BV. Ja. Nou, Oké, okay. dat is heel mooi. Uh, nou, twee acties vandaag. Uh, Eén uh, van uh, de chef en zo en één van dansen. Ja. Dus, maar uh, we gaan het een beetje verdelen, hè, want we gaan niet alles op één punt gooien. Wij doen uh, dat dansen doen we om uh, zeg maar tien voor één ongeveer. Oeh, is het te laat Ruud. Gaan we Laat. Want uh, Roy die heeft nog een andere afspraak om 1 uur. Ja, zeg. Is dus misschien om uh, vijf over half één? Zou dat kunnen, Roy? Ja? Nou, na het nieuws van één uur. Ja. Of half één, half dan, half dan, ja. dan uh, na het nieuws van half één. Gaan we de eerste prijswinnaar bekendmaken? Dus luister een huiver. En straks om kwart over één komt er nog één. Ja. ja. Ik wil zeggen dat je dat allemaal moment mag maken bij dit programma. He? Ja, hè? Het is wel zomer vandaag, maar goed. Uh, vanavond gaat het weer vrijen. Vreselijk hard regenen worden we weer. En donderen en bliksemen. En weet ik het allemaal niet. Nou ja, en het dat was, was gisteren langs de langste dag, hè? Wist je dat? Uh, ja, dat ja, wist ik. Ja. Heb je er nog iets van gemerkt? Of uh, ja, want ik liep vannacht om half twaalf... Nee, kwart voor, tien voor twaalf liep ik door Beverwijk heen. Uh, uh, op weg van naar huis hier vandaan. En het was nog niet donker. Het was nog niet donker. Het was wel heel laat. Ja, maar het was nog niet donker. Het was nog niet dat je zegt van... Nee, het was pik, echt pik. helemaal pik, pik. Ik nee. zag wel iets van een heel donkerblauw getinte lucht. En toen vertelde me Angela mij, want die is deskundig op dat gebied... die vertelde mij pas dat het tussen, alleen tussen twee en vier echt donker zou zijn. Aha. Ja. Ah. En het was nog iets unieks, hè, gisteren. Want het was de eerste solstice-maan, maan, hè. Dus dat wil zeggen, het was de, uh, sinds 70 jaar de eerste volle maan op de kortste nacht. Zo. Ja, dat wist je niet, hè? Nee. Nee, dat wist ik toch nou niet. Heel goed. Ah, ja. Het was gisteren, gisternacht dus... De, niet afgelopen nacht, maar de nacht daarvoor. Ja. Hè, was het de eerste keer sinds 70 jaar ongeveer... dat er een volle maan was tijdens de kortste nacht. Oh. Tijdens de zonnewende, zou ik maar zeggen. Oh. En dat gaat pas weer voorkomen in uh, <tie> 2094. Zo. Gaan we dat halen, denk je? Nee. Nee. Hè? <lacht> maar ja, dan hebben wij het toch even meegemaakt, toevallig. Ja, dat is waar. Ja, dat, dat, dat, daar moet je niet uh, te licht over denken, want... Dat zijn van die unieke gebeurtenissen. Die maak je maar één keer in je leven mee. Ja. Dus Goed, want de vorige keer hebben wij ook niet meegemaakt. Nee, dat klopt. Nee. Nou, op twee jaar na nou had ik het kunnen redden. Oh. Maar <laughs> Goed, we gaan beginnen jongens. Want uh, al de oude neel, daar schiet je ook niks meer op. Dus we gaan gewoon lekker beginnen met uh, Third World. En try your love. Uh... From sorrow, ja, ja, so won't you try? I, I, I, I. Try, ja, ja, ja, love. love? I know that you should know it's not for the world to do. Ja, ja, They only the love that you're in pieces. Ja, ja, so won't you try? I, I, I, I. Try, ja, ja, ja, love? Won't wake up and start to people have to long pay no mind to. So, won't you try? I know that once you begin, love. you won't regret you. Jai, jai, The ultimate life satisfaction. Jai, jai, so, won't you jai, try? Jai, I, I, I, I, I try, Jack. No excuse for no one not to. Try, try, You'll be grateful you let inside you. Try, try, so won't you try? Try that, love. love. I know that, but right is the only reason to. Try, try, love. <laughs> the key to inner satisfaction. Try, try, so won't you? Try Your Love. Het is niet dat het zo'n lange plaat was. Het ja. is wel een 12 inch versie. Tjonge, jongen. Heb je extra Day. lang kunnen dansen, hè? Ja, ja, jij wel, natuurlijk. Maar ja, <laughs> muzikanten dansen niet, hè? Dat weet nee, je. ik weet het. Oké. Okay. Een beetje daar ook in? Goed, nou, dan gaan we naar de 3 1 Want uh, ja, ik had nog een andere klaarstaan. Maar we gaan gewoon naar de 3 1 Ja, dan doen we dat gewoon. En hier is vandaag van Steelers Wheel Late again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know.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 get back I know you say you've been away too long Even lekker, even lekker terug in de tijd met Steelers Wheel, een bandje dat opereerde in begin jaren 70, begon en een tijdje door is gegaan met Gary Rafferty en Joe Egan. Dat waren de belangrijkste leden ervan en toen het spul uit elkaar ging, ging Gary Rafferty natuurlijk alleen door en verzorgde zo nog een aantal knallers van hits. U hoorde achter en volgens, uh, late again, en dan uh, dat was een nummer afkomstig van de eerste LP. Daarna, Stuck in the Middle with You, ook van diezelfde eerste LP. En daarna hoorde u een single die, van een, uh, die later kwam dan het album, zeg maar als opvolger van, uh, van uh, Stuck in the Middle. En late again, everything will. Uh, uh, turn out fine. Uh, ja, zo so was het geloof ik, ja. Yeah. Everything is going to be... Uh, nee, everything is gonna turn out fine. Zo heette het. Steelers wheel, dus... Jerry, Jerry Rafferty en Joe Egan... Dus even op de klok kijken. Nou, ik kan nog één plaatje draaien. En dan gaan we naar het uh, zoet stramgeluid stemgeluid van onze Ingrid luisteren. En wij uh, weet direct. Na het nieuws, dames en heren. Ja, oh, hebben we al een prijs. Dus we hebben er twee vandaag. Maar daarover straks meer. Dan uh, bent u alvast op de hoogte. He, dat is leuk als je dat vast weet. Ja, dat er nog een extra prijs komt. Maar eerst nog even een nieuwe plaat. Jawel. wel. That is Lucas Gray and, and Mama Said. and it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to them once. Going to get the biggest of fun. we were good kids. Remember asking both my mom and dad. Why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends.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 Een zingeltje van Lucas Graham. En uh, de nummer met een uh, lief kinderkoortje erbij. Hè? Ja, speciaal laten komen. Hè? Speciaal kinderkortje. Ja, moest u wel hoop voor betalen hoor. Uh, ja, hoop kinderkoortjes. En uh, dat nummer, dat heette uh, Mama Set. En dat heb je gepikt, die titel. Want uh, was het ook niet Lenny Kravitz? Die heeft ook gewoon een liedje Mama Set. Ja, precies. Ja, zie je wel. Ik weet het wel. Uh, we gaan naar het nieuws. Gaan we doen. Laten we het maar doen. We zijn er voor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bal. Maandag werd bekend dat de regio Haarlem en Eimond getroffen is door RHD. Dit is een zeer besmettelijke en dodelijke konijnenziekte...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 Ze hadden een nepwapen, waarschijnlijk een balletjespistool, op zak. Een buurtbewoner waarschuwde de politie... toen zij de jongens op het Juno-plantsoen zag zitten. Een van hen had het van afstand niet van echt te onderscheiden wapen in zijn handen. De agenten gingen op de melding af met in gedachte... dat de jongens mogelijk een echt vuurwapen bij zich hadden. Toen agenten hen stormeerden te blijven staan, sloegen ze op de vlucht. Gezien de onvoorspelbare situatie had een van de agenten zijn wapen al gedrokken. Een van de jongens ging er op een scooter vandoor... en kon al snel worden aangehouden door een motoragent...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 De verkeersongevallenanalyse heeft onderzoek gedaan om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. Dan gaan we naar de agenda, Rut. De Agenda. Vanaf vrijdag 24 juni tot en met zondag 26 juni is de 8e editie van het mooie evenement Zandvoort Culinair. Er zijn 19 horeca-gelegenheden aanwezig en zij verzorgen diverse gerechten en drankjes. Deze betaal je met een scharrekop ter waarde van 1 euro. Bij de kassa's kun je de scharrekoppen zowel met pin als contant per 10 stuks aanschaffen. De gerechten kosten minimaal of maximaal sorry, 6 scharrekoppen. Als u aan het eind van het evenement nog scharrekoppen over heeft, dan kunt u deze doneren aan het goede doel. Dit jaar is dat de Metakids, de stichting die zich inzet voor onderzoek naar stofwisselingsziekten bij kinderen. Openingstijden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 Klaus van Mechelen speelt hier voor de vierde keer samen met Nick van der Bos, piano. Harm van Steen, bas. Men of NL drums. En de twee zangeressen Hanneke Jansen en Ellen Volkers. Het begint om vier uur en eindigt om zeven uur. De toegang is gratis. Tot zover nieuws en weer. En eh, agenda uit de regio. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen twaalf en twee uur.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 dat het zomaar op. Hè? En op het singeltje ging hij dan verder als part 2. Want <laughs> dat was die nummers van James Brown waren zo lang. Kon er nooit op één singeltje, op één kantje. Dus dat moest altijd verspreid worden over part 1 en part 2. Dat is tegenwoordig wel anders. Maar goed, eh, eens even kijken, gaan we doen? Oh ja, ja, we gaan dat doen. Ja, we gaan dat doen. Oeh, nou, dan de... lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, en uh, het is heel erg lekker, want we hebben in de studio uh, zitten Roy van Buringen. En ja. uh, samen met, uh, met Ingrid, dames en heren, dat wordt weer een feest. Ja. Oh. <laughs> roddel, roddel, roddel. <laughs> Welkom Roy. Ja, dankjewel. Uh, jij bent natuurlijk... Uh, Zeg maar, directeur van On Air Events. Ja. En je hebt ook een onderdeel dat heet On Air Dance. Ja, en daar is de actie vandaag voor. Ja. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Um, ja, het zijn twee jaar geleden begonnen samen met Corny Lodewijk. om een, uh, een nieuw dansgod te starten in Zandvoort. En dat is On Air Dance geworden. Um, en uh, na, na twee jaar heeft Corny nu besloten om uh, te stoppen als uh, danslerares Sowieso, het is dus 70 jaar. Mooie leeftijd ja. uh, om uh, te stoppen. En. Um, ja, en nu heeft Lisa Havenaar het, de lesgedeelte overgenomen. En uh, ja, dat gaat als een trein Hartstikke leuk. leuk uh, het is een leuke, vlotte meid. Die, uh, die weet wat dansen is. Net als wat Connie. En uh, ja, Connie is nog niet helemaal weg bij de dansschool. Want ze geeft nog wel 55-plus dans. En ze, uh, ze ondersteunt ons een beetje. Want ik kom niet uit de danswereld. Nee. Ik heb puur Connie toen de tijd uh, gezegd van... nou, ik zou het leuk vinden om een nieuwe uitdaging te gaan. Dat zou dan een dansschool kunnen zijn. En dat jij daar les dan geeft... Nou, dat gaat op dezelfde manier dan uh, voort. Maar wel op een, uh, op een hele professionele en uh, leuke en gezellige manier. Want dat willen we wel uitstralen voor de dans. Ja, welke ja. lessen geven jullie allemaal? We geven uh, sweeties, Dat zijn de klei hele kleintjes van, van drie tot vier jaar. En uh, die is altijd om één uur. En uh, dat is echt gewoon op een spelende wijze leren, leren dansen. Dus dat, uh, dat is één van de, de dingen. Uh, daarna hebben we om twee uur hebben we de uh, pre-ballet. En uh, dat is natuurlijk een beginnende ballet voor En dan gaan ze echt uh, de, de, de kleine dingetjes van het ballet leren. En uh, ja, in ieder geval de, de beginnersdingetjes, uh, de beginnersdansen van het ballet. En dan is het klassiek ballet. En dat is, uh, dat is zo om uh, kwart voor drie uh, altijd in het Theater de krocht. Ja. En, uh, en dat is dan echt het, uh, het, uh, ja, het mooie ballet leren dansen. Je bent ook aangesloten bij het Jeugd Cultuur Fonds. Ja. Uh, betekent dit ook dat, uh, dat de kinderen dan uh, met een, een goedkopere prijs kunnen tusnemen? Nou, het uh, Jeugdcultuurfonds houdt in: dat stel, men kan het niet betalen en dat gaat tot 450 euro. Um, en, en je bent aangesloten bij een, bij een instantie of de school kan het constateren dat, het, dat, die, dat de moeder of vader het echt niet kan betalen, of de voogd. dan uh, kan er aanspraak gemaakt worden bij het Jeugdcultuurfonds. Dat werkt via het loket Zandvoort. Ja. Dus je, je dokter of je school of maatschappelijk werk. Moet echt aan kunnen tonen. Dat, uh, dat daar uh, sprake van is. Ja. En dat het niet betaald kan worden. En dan kunnen ze bij ons uh, ja, een soort van offerte aanvragen. En daarmee kunnen ze naar uh, het jeugdcultuur. Of in ieder geval naar het maatschappelijk werk. Ja. En dan kan, kunnen hun uh, ja, een, gra, uh, ja, een jaar gratis les uh, ja, aanvragen. En daar zit ook. Het gaat tot 450 euro. En daar zit ook eventuele sportkleren bij of dergelijke. Dus ja, dat, uh, dat is mogelijk. En willen ouders daar nou informatie over, dat kan... dat staat op onze website. Oké. Okay. Ja. Op welke dagen geven jullie les? Uh, altijd op woensdag in Theater de Krocht. Alleen op woensdag? Ja, op dit okay. moment wel. Ja. En dan de hele dag? Of? Uh, van, van 1 tot uh, half 4. En daarna geven we nog 55-plus dans. Oh. Ja. En uh, dat loopt? 55-plus? 55-plus hebben we nu acht uh, uh, deelnemers voor... We hebben nu even al de, de vervroegde zomerstop voor de dames ingelast. Want de meesten gingen op vakantie. Ja. En uh, in september starten we daar gewoon mee mee. En dan geeft Corny daar wel nog les. En uh, ja, dat is ook wel een hele leuke sportieve les. Het is een soort van uh, het is, het is, uh, jazzballet. Een beetje kan je het vergelijken met sportief dans. En uh, het is echt uh, voor iedereen een aanrader. Ja. Blijf je, lekker je spieren in beweging. worden wel ja. uh, lekker warm daarvan. En wat, wat is de prijs een beetje van zo'n les? Uh, een prijs uh, van het ballet is 25 euro per maand. En dan heb je mogelijkheid om per half jaar of een jaar te betalen. Dus een maand, half jaar of jaar. En voor uh, de 55 plus dans kost een, een danskaart hebben we dan met 10 lessen voor ja. 60 euro. Oké. Okay. Nou. Dus uh, ja, dat dus zijn allemaal leuke dingen. Het nou, over dat cultuurfonds. kijk even op www.onair-dance.nl ja. Daar heb je natuurlijk alle informatie over de dansschool... maar daar staat ook wat meer informatie over de cultuurfonds. Hartstikke leuk. Ja. En nu ja. de prijs? Ja, de ja, prijs. De, de namen liggen bij prijs. jou. Je mag ze even husselen. Maar in ieder geval bedankt dat wij weer die actie uh, mochten doen. Ja, natuurlijk, Altijd goed. Vinden we altijd hartstikke leuk. Nou, dat, dat, dat. ik heb een kaartje getrokken. De prijswinnaar nou is... Kim en Gerard... Menstra. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ja. En veel plezier met de prijs. Heel veel plezier ermee. Best eerst. Ik hoop dat. Uh, ja, wat? We doen twee keer Ja, we doen, doen twee. Ik hoop dat Kim goed kan dansen. Ja. <laughs> of dochter of kleindochter, ik weet ja. het niet. De volgende. Ik heb hem al: Ta-ta-da-da. -da. Ja. Henriette. Henriette. Um, Eijendaal volgens Eijendaal, mij. Eijendaal, Eijendaal, ja. ja, inderdaad. Ja. Gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Ik hoop dat de kinderen veel dansplezier ja. zullen hebben. En ze kunnen zich melden bij jou? Ja, dat kan ja. helemaal. Okay. En uh, gewoon uh, binnenwandelen of even mailtjes sturen. Hartstikke goed. Ja. Ja. Bedankt voor je komst in de studio. Graag gedaan. Ik ga snel naar, naar, naar, naar de krocht. <laughs> Dankjewel. Dank. Why Lekker hoor, uh, de Commodores. En uh, dat, uh, dat heet uh, Easy. En het gaat heel makkelijk, verdacht. Ja, het komt omdat de zon schijnt. Gaat het lekker makkelijk. Second, me Sing me to sleep. Me how it feels to hear your voice. Nou, met zo'n stemmetje. <laughs> like lalala. Lalala. <laughs> Je moet slapen hoor. Een drankje van afvogel voor nodig. Het uh, geval. En, uh, en hebben we dat heet uh, Sing Me to Sleep. Nou, oké. Okay. Maar als je in slaap gezongen bent, dan is het een hele lange weg naar huis hoor. <laughs> long Way home. Ja. Vooral met de Little River Band. It's a long way home! Johu! Lekker. versie Long Way Home en we gaan naar het NOS Journaal van 1 uur we zien je straks weer terug tot zo